Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een schietpartij in Jeruzalem zijn minstens vijf mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. De schietpartij was in een bus die bij een station aan de noordkant van Jeruzalem stond, weet verslaggever Sander van Hoorn. Daar gingen twee mannen naar binnen met wapens en begonnen om zich heen te schieten. Op dit moment bekend vijf doden, zeven mensen... ...nog in uh, kritieke toestand in verschillende ziekenhuizen... ...maar het aantal gewonden ligt nog hoger. De politie gaat uit van een terreuraanslag. De twee schutters zijn allebei gedood. Wie er achter de schietpartij in Jeruzalem zit, is niet duidelijk. Gemeentes denken aan een rechtszaak tegen Group Guard. Dat bedrijf ging vorige maand failliet. Ongeveer een derde van de gemeentes in ons land deed zaken met Groupcard... zegt collega Ruben van de economieredactie. Dat bedrijf dat gaf bijvoorbeeld stadspassen uit of cadeaukaarten. Gemeentes gebruikten dat bijvoorbeeld om mantelzorgers en zorgers een attentie te geven... of om minima te helpen bij lokale winkels... bijvoorbeeld een energiezuinige koelkast te kopen of isolatiemateriaal. Hij heeft een belrondje gemaakt om uit te zoeken... hoeveel geld gemeentes kwijt zijn door het faillissement van Groupcard... In veel gevallen gaat het om duizenden of tienduizenden euro's. Maar in bijvoorbeeld Den Bosch, Bergen op Zoom en Helmond gaat het om tonnen. Afvalbedrijven zien wegwerpveeps als een steeds groter wordend probleem, schrijft het AD. Volgens de krant zitten er in vuilniswagens inmiddels gemiddeld 20 van die veeps. En allemaal hebben ze een accu die in brand kan vliegen. Het komt nu al geregeld voor dat zo'n wagen in brand vliegt. En de grote winnaar bij de MTV Video Music Awards is Ariana Grande met haar clip Brighter Days Ahead won ze de prijs voor muziekvideo van het jaar. In haar speech bedankte ze fans die haar door dik en dun steunen. I'm so grateful that I get to do this with my life and to have such fiercely loving and supportive fans. Um... Lady Gaga werd gekozen als artiest van het jaar... en kreeg ook een award voor het beste duet samen met Bruno Mars. Sabrina Carpenter viel in de prijzen met haar album Short and Sweet. Zij scoorde hits met Espresso en Please, Please, Please. Kreeg het weer nog, het is grijs met vooral in het noorden nog wat regen en onweer. Later trekken de buien weg en zijn er vanuit het zuidwesten steeds meer opklaringen met zon. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. En we zijn alweer uh, bezig met de tweede uur. Het is uh, drie over elf. En uh, we gaan eerst een stukje muziek uh, luisteren. En daarna gaan we naar de Open Monumentendagen in Zandvoort. Uh, gaan we over praten. En uh, wordt heel erg leuk. Een leuk tweede uur. Helemaal zin in. Ik heb Ariana Grande met Seven Rings. Die kan, die kan het. <middels> Yeah. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamond ATM and machines. Buy myself all of my favorite things. Send through some bad shit. I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage?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 ja, en dat uh, was uh, Ariana Grande, hè? Ja, ja, ja. We ja, hadden het net over, die is ook niet zo uh, heel erg uh, uh, vol, vol, volumieus. Nee, die is wel wat vermagerd, ja. Ja, ja en jij dus... zei dat, dat het kwam door nadat ze een... Uh, dat... Nou, dat, ja, dat zijn de verhalen. Uh, je weet nooit of het waar is, maar door uh, toch ook wel iets... misschien met een trauma, mm -hmm. uh, Nou die aanslag in dat, uh, tijdens het optreden. Ja, ja, ja, Maar goed, verder weet ik er echt niets van. Ik, uh, ik vind haar stem geweldig. Ja, ze kan uh, bijzonder ja. prettig zingen. Ze kan ook ja. heel goed artiesten nazingen, ja. nadoen. Wat gaan we nu doen? Ja, de Open Monumentendagen. Vertel eens even. Geweldig. Ik zeg net tegen Anne Marion... wat worden er toch prachtige culturele dingen georganiseerd... hier in Zandvoort. En nou weer de Open Monumentendagen over uh, een week... Ja. En je hebt een prachtige folder. En uh, dit keer is het ook weer uh, een beetje anders. Hè? Ja, elk ja. jaar proberen we natuurlijk weer andere gebouwen in het zonnetje te zetten. Ja, zeker. En dit keer de architectonische kanten van het gebouw. Ja. Maar ook de winkelpanden. Ja, um, ja ik heb um, er is dit, dit jaar is het uh, um, thema architectonisch erfgoed. En uh, ja, daar kan de organisatie natuurlijk kon er alle kanten mee op. En toen dacht ik, laten we eens een keer de oudste straat van Zandvoort nemen. En dat is de Kerkstraat. Ja. Um, maar met alleen de Kerkstraat heb je natuurlijk nog geen route. Dus ik dacht van, ik neem ook de Raadhuisplein erbij... de Kerkplein en uh, de Haltestraat gedeeltelijk. Want op een gegeven moment werd het wel heel veel. Ook qua onderzoek is het natuurlijk enorm veel... om naar heel veel panden zeg maar, onderzoek te doen. Maar het hoe fijn dat tijd. we heel veel nog te vertellen hm. hebben in dit dorp, toch? Ja, ja, ja zeker. Maar ja, heb en je en het maar uh, over twee straten... Ja, ja, en het zijn het, het zijn dan niet, uh, ik heb me dan niet alleen maar toegespitst op de, op de monumenten. Er zijn natuurlijk een aantal gemeentelijke monumenten, ook in die straten. En de rijksmonumenten. Uh, maar ik dacht van, ik wil eigenlijk ook de mensen de ogen laten openen... om door echt te kijken. Het kijken naar boven, kijken naar boven de, de etalages. Vaak mm -hmm. zijn zeg maar op ooghoogte, is er niet zoveel te zien. Is het, uh, zie je de mooie etalages van Anonu. Maar als je dan boven de gevel kijkt, dan zie je vaak nog heel veel oude elementen. En het is bij lange na niet allemaal uh, gemeentelijk monument. Maar wel, uh, um, ja, het moet wel bewaard worden. En er is er de natuurlijk wel veel veranderd. Natuurlijk, veel dingen zijn er weggehaald. Ornamenten zijn er weggehaald. Maar uh, de, ba de basis is eigenlijk gewoon nog gebleven. En uh, ja, sommige, sommige zijn echt gewoon ja, heel, ja, heel leuk. En er zit natuurlijk ook een heel verhaal achter, achter een aantal van die monumenten. En dat is het mooie. Ja, ja, ja, en het wat leukste vond ik eigenlijk dat ik... Uh, ik ben daar echt met een stapel foto's onder mijn arm ben ik langs uh, de ondernemers gegaan. En uh, ik heb gevraagd of ze dus willen meedoen aan Open Monumentendag. En, uh, door eigenlijk een oude foto in hun etalage te hangen van hun pandje. Nou En dan zeiden ze van, ja, wij hebben geen oude foto. Toen zei ik, nou, dat is helemaal niet erg, want dat heb ik. Die heb ik. En ik heb het verhaal. <laughs> en uh, dus, oh, oh, oh, en dan nou, liet, liet ik het zien... Oh ja, dat is veranderd en dat is nog hetzelfde en oh, wat leuk. En, en was het dan voor de ondernemers zelf vaak ook een verrassing hoe het, ja. Hoe het was? Ja, ja zeker. Ja, Sommigen weten er wel wat meer van, zoals uh, Ferry van Pole Position. Mm -hmm. Die wist mij ook veel te vertellen over de gevel die zeg maar, achterin ja. zijn zaak zit. Ja, die heb ik ook pas bezocht. Ja, ja en dat is een gevel uit 1637. En ik, ja, ik had het eerlijk gezegd nog helemaal niet nooit gezien eigenlijk. Nee? Oh. En... Um, ja, dan denk je van, waarom zit die gevel, gevelsteen aan de achterkant van zo'n gebouw? En dat is natuurlijk nog eens een raadsel, want dat weet ik eigenlijk ook nog steeds niet. Um, maar dat het een oude gevel is, uh, gevelsteen is, is, ja, is, wel, is wel degelijk zo. En dat die daar niet zomaar is opgeplakt. Um, en ja, dan ga je lopen gissen. Hebben ze dan, ja. heb ze dan het, het pand er tegenaan gebouwd? Nou ja, achter hebben er stallen gezeten. Okay. Volgens zijn verhaal. En uh, toen hij zeg maar daar aan het uh, platen aan het wegbreken wa was, toen kwam hij ook allemaal oude, echt ja, 17e eeuwse steentjes tegen, zoals er vroeger een soort metselverband, zoals er vroeger uh, werd gemetseld. Mm -hmm. um, dus dat moet heel oud zijn. En waarom dan zo'n gevelsteen aan de achterkant zit, het, het komt zelden voor. Um, het kan zijn dat toen het Schelpenplein, wat er aan de achterkant zit, misschien wel belangrijker was dan de Kerkstraat. Zou ja. Ja. Het zou um, kunnen. In de 17e eeuw hebben er twee herbergen gezeten in die Kerkstraat. Eentje op de hoek, dat wordt heel erg, in een soort koopcontract wordt er heel erg over uh, beschreven. En eentje, nou ja, waarschijnlijk ergens, uh, midden op de Kerkstraat. Dus ik dacht: van, nou, misschien is het wel de gevelsteen van die een van de, van de herbergen geweest. En dat daar de ingang was. Dat zou best kunnen. Ja. ja. ja dat aan die kant de, de ingang Kon was. Kon je ja. daar je paard spannen? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dan ging je naar ja. binnen. Mooi, je ziet het al voor je. Ja. ja, dat is dus een beetje allemaal gissen, want het enige wat we hebben is, is natuurlijk de twee koopcontracten vanuit die tijd. En over dat pand zelf, ja, de, de geschiedenis die gaat pas leven eigenlijk. Uh, nou ja, zo rond 1900 eigenlijk. Ja. Ja. En daarvoor kan je nog ongeveer tot 1832 zo'n beetje terug in een bevolkingsregisters uh, en kadaster. Uh, kan je nog terugkomen. Zover kan je eigenlijk terug tot 1812 ongeveer. Maar de, de panden op de route zijn echt alleen maar uh, uh, panden die, uh, nou ja, die, uh, uh, hoe heet het? Zijn? Monumenten. Monumenten zijn. Nee, nee, dat is dus in de Haltestraat heb ik dus uh, na nou, iets van vijf. Uh, um, panden beschreven, mm -hmm. maar er zijn er eigenlijk uh, daarvan van de in de Haltestraat zelf zitten eigenlijk maar twee uh, gemeentelijk monumenten, waarvan ik er eigenlijk één beschrijf. Ja. Um, uh, maar dat is dus wat ik zeg. Er zijn dus gewoon heel veel panden bij, waarvan ik vind dat ze de moeite waard zijn uh, om even nog wat bij stil te staan. Ja. Maar ja maar ik ik zie ik, een ik, onderwijzerswoning. Uh, ja. Nou, ja. ik woon recht tegenover uh, de slagheijde Halte. Ja. En dat ja. is natuurlijk een gevelpandje. Uh, uh, uh, ja, en, ja. En waarom staat die er niet bij? Die staat er inderdaad wel bij. Oh. Ja, dat is nummer drie. Oh, dat is nummer drie? Ja. Dat oh, was dat een sigarenmagazijn. Een sigarenmagazijn geweest. Ja, dat, ja, dat was vroeger een, een sigarenmagazijn. Ja, ja. En het grappige is bij dat pandje... is dat er dus daarna ook inderdaad een slager heeft gezeten. Voor de halte heeft er ook eens een keer een slager gezeten. Ja, dat, en, een, en een pizza ergens daarop? Ja, ja. Maar dat was allemaal daarna... Okay. Maar in het begin, zeg maar, want ik ja? heb dan eigenlijk echt die periode... Van 1918? Ja, ja precies. Ben... Ik heb die periode onderzocht, in 1918. Um, en uh, het, het grappige is dat daarnaast zat ook een slagerij. Oké. Okay. En die heette, nou, je, je raadt het niet, de concurrent. Nee. nee. Ja. <laughs> briljant. Ik dacht dat heb je goed gevonden, zeg. Ja, dat ja. vond ik zo typisch. Ja, briljant. Ja, dat, dat soort dingen. En dat is... Uh, ja, dat kan je dan verder niet echt op zo'n open monumentendag eigenlijk vertellen. Want het mm -hmm. is natuurlijk dat, maar dat staat dan uiteindelijk, uiteindelijk wel in de tekst, zeg maar. Als je zeg maar met de QR-code, overal staat er een QR-code bij. Dan kom je op de site van Beleef Zandvoort en daar zie je dan het uitgebreide verhaal. Okay. Kun je het ook luisteren? Nee, dat, okay. uh, daar hebben we ons nog niet aan gewaagd. Maar okay. dat is wel een heel goed idee voor, de vol voor volgend jaar. Ja, ja. Ja. Want we dan willen in feite ook uh, um, ja, wat meer uh, sponsors zoeken... en uh, fondsen aanschrijven. En dan kunnen we ook oh, bij het uitzenden. deze oproep? Ja. Ja. ja. Ook leuk, ja. ja maar leuk. ik kan me voorstellen, als je inderdaad rondloopt... dat je dan zo, wat nu in musea ja. heel veel ja. is... Wat je met je eigen telefoon Precies. doet. Precies, ja. ja. Hoe fijn is dat, ja. Nog even terugkomend op het pandje van Slagerij de Halte... Uh, waarom is dat geen museum, uh, geen, geen, uh, uh, geen monument? monument? Ja, ja, dat is de vraag. Dat weet ik niet. Er is natuurlijk ooit een keer een lijst samengesteld... van gemeentelijk monumenten. Uh, uh, en ja, dit pandje kwam daar blijkbaar dan niet voor in aanmerking. Maar, maar het zit is er... niet in die commissie. En dat is, vraag ik me bij heel veel panden af. Ja. Waarom is het eigenlijk geen gemeentelijk monument? En zo'n zo lijst moet dan eigenlijk weer herzien worden... moet weer opnieuw naar gekeken worden... En dat zou best wel eens kunnen. Ja, ik, ik doe, werk nu ook aan een architectuurgids samen met ABC, uh, met het ABC-centrum, uh, architectuurcentrum in Haarlem. Mm -hmm. um, en daar worden in feite ook alle gemeentelijk monumenten in opgenomen en de rijksmonumenten. Maar je kan op dat moment ook kijken van, nou, eigenlijk moeten die panden er ook bij. Ja, zeker. Heeft dat dan met geld te maken? Want zodra het dan een monument wordt, ja, dan nou, moet er... Sommige mensen zijn inderdaad een beetje huiverig... want er zitten dan natuurlijk wel wat restricties op. Mm -hmm. Maar je ziet natuurlijk aan de Watertoren... was ook een gemeentelijk monument. Daar ja. is niets meer van over. Dus een gemeentelijk monument is niet echt beschermd. Rijksmonumenten zijn wel echt beschermd. Ja, ja, nu, ja. Uh, maar gemeentelijk monumenten... Ja, op een de, als het op een gegeven moment... kan zo'n eigenaar toch besluiten van... Ja. Uh, ik, ik, doe, ik, maar ja, ik doe er niks aan en ik, uh, ja. ik gooi het plat. Ja, ja. Ja, en dat zou heel erg zonde zijn. Ja. Mag ik wat vragen over dat, die onderwijzerswoning? Ja. Ja, want ja, dat, ja. daar ga ik op aan natuurlijk. Ja. Um, was dat dan vroeger de, de, die bloemenwinkel? Wat vroeger de bloemenzaak is geweest? Het is nu een chocolaterie. Ja. ja. Oh, die. Oh, ja, okay. die. Dus die op die hoek? Ja. De ja. Schoolstraat? Ja. Oh, ja. enig. Ja. Het is natuurlijk, qua architonisch... is het natuurlijk aan dat pandje... is het eigenlijk gewoon een heel eenvoudig pandje. Ja. ja. Maar de geschiedenis daar is daar zo heel leuk van. Want er is op een gegeven moment, is daar achter de gevelsteen, is daar een lode koker gevonden. Uh, met daarin de, de platte gronden en de bouwtekeningen van dat pandje. En ook uh, door dat daar dus de eerste steen is gelegd door de zoon van de burgemeester Engelbers. Nou. En het was inderdaad in de tijd dat de scholen werden opgericht, school A en school B. Ja. Uh, werd er ook een onderwijzerwoning neergezet. Want die onderwijzer, uh, de hoofdonderwijzer... dat was vaak voor de hoofdonderwijzer... die moest ook een plek hebben om zeg maar, te wonen in Zandvoort. Dus dat was dus oorspronkelijk een onderwijzerswoning van Bijzonder. school B. Geweldig. Van school B? Ja, ja, en school B lag dus weer... Uh, dat was het oude gemeenschaphuis... Ja, okay. maar nu, uh, ja, HDMZ, het museum ja. weer in. Dus zij hoefde ja. alleen maar de straat door en dan was hij er alweer. Was ja. hij alweer ja. op het ja. werk? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, Niet te ja. ver? Al ene, ene, ja. Enig. ja. Ja, maar wel leuk om dat allemaal uit te zoeken, natuurlijk. Ja, het is verslavend. Ja. Voor mij is het verslavend. Ik vind het zo leuk. Ja, archiefwerk ja. is sowieso verslavend. Ja. En Verdomme. jij komt natuurlijk uit een familie, is uh, uh, makelaar hier ja. in Antwerpen. Ja. En je komt, ja, dat, dat het is een beetje een vervolg op wat, uh, wat, wat, wat mijn vader, uit jouw, vader deed. Uit ja. jouw familie. Hè? Ja, zeker. Want mijn, dat is ook, ik heb echt heel veel informatie uit het archief van mijn vader gehaald. Okay. Want die maakte eigenlijk per straat. En dan per huisnummer ook een mapje aan. Gewoon letterlijk een mapje aan op zijn, op zijn computer. En daar verzamelt hij alle materiaal van dat ene huis. Okay, wow. Dus ik hoef alleen maar die, die straat aan te tikken. Dit mapje nummer zoveel aan te tippen, tikken. En er komt dan informatie uit. Ja. En dan moet ik dan weer een verhaal van maken. Want zover is hij dan nooit echt gekomen. Hij was echt... Het verzamelen van plaatjes en uh, uh, foto's, advertenties. Uh, hij zocht in, natuurlijk in de kranten zocht hij naar informatie. Ja. En zo verzamelde hij zijn, uh, zijn materiaal eigenlijk de voor echte... al die diapresentaties presentaties die hij ooit gehouden heeft in de, in de krocht. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja echt ja. een familiebedrijf. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Het is heel leuk om zijn werk eigenlijk voor te zetten. <lacht> nou ja, echt. Ja. En alle te kennen natuurlijk ger mm -hmm. Ja. En uh, ja, dat is ook wel een. Uh, een bekende zandvorter. Eh. Ja. ja. En even over dat raadhuis in, het, in de Kerkstraat. Ja. Um, dat archief daarvan, is dat helemaal overgedragen aan het Noord-Hollands-archief? Um, of is dat gewoon verdwenen? Nee, nee dat, is, dat, dat ligt allemaal bij het Noord-Hollands-archief. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Het raadhuis is wel een, een, een, uh, een landelijk. Raad, ja, het huidige raadhuis ja. wel, maar het oude raadhuis, wat zich zeg maar, midden in de Kerkstraat bevond. Waar uh, ooit een Dirk van den Broek zat. Dat ja, was beetje... dat het raadhuis? dat ja. was het raadhuis, ja. Ach. Ja, en daar is natuurlijk helemaal niets meer van over. Nee. Je ziet een beetje nog de geledingen eigenlijk. En de, de, de vensterindeling, die is nog nagenoeg intact. Mm -hmm. Maar dat is alleen de indeling en een soort van, je ziet heel flauw nog de pilasters eigenlijk. Uh, dat zijn de platte zuilen. Ook okay. de gevel zie je nog. Maar ja, er is verder natuurlijk helemaal niets meer van over. Nee, ik heb er nog gewerkt. met Dirk van den Broek. Ja. Ja. Daar in dat pand, ja, in, in het pan. oude raadhuis. Maar dat is ook, nou, het is ook een bioscoop geweest. Meen je dat? Ja, nadat het, uh, dat het, het, het oude raadhuis zeg maar, verhuisde naar het nieuwe raadhuis, ja? op het raadhuisplein. Toen werd daar een bioscoop ingericht. En er zijn okay. dus ook hele mooie uh, plattegronden en tekeningen van. Ja. En daarnaast zit natuurlijk dat hele smalle pandje. Met, uh, met, met, met die houten pilasters aan de zijkant. Weet je wat ik bedoel? Naast de, naast de bar? Oh, naast. Uh, ja, nee, dat ja, laatste bar, dat is dat hele smalle pandje met die erker. Ja, ja die is prachtig. Ja. Met ja. de uh, C15 ja. erin? Of... Ja. ja, C18. Ja. c ja. ja, dat ja. is het wijknummer eigenlijk van dat pand. Want vroeger had je natuurlijk nog geen huisnummers. Dat was eigenlijk voordat men de huisnummers invoerde, had elk pand een wijknummer. Oké. Okay. Dus, uh, en dat kan je dus op oude foto's... kan je nog soms die oude wijknummer gewoon nog zien. Dan staat er gewoon in het bovenlicht, boven de deur... staat dan het, het, het, uh, het wijknummer. Dus het is een letter en een nummer. Ja. En dat correspondeert dan eigenlijk... dat heb ik dan wel weer teruggevonden in de bevolkingsregisters. Maar soms is het heel lastig. Dan denk je, welk huis is dat dan? Want het is, dat is dus, dat, die gegevens zijn dus weer weg. Ja, het ja. verandert ook weer ja, dan. Het he? Ja, het verandert dus weer. En pas als je dan later, of eigenlijk meer in het nu komt... Dan zie je opeens dat, dat, een, dat het een wijknummer en huisnummer wordt. Maar is dat ook een monument? Ja. ja. Maar het, het, het, ja. Het, het, het zit wel een beetje verval in. Ongetwijfeld, ja. Het, het is moet, helemaal van hout. Het he? van ja, hout. Het moet echt o, ja, elk jaar ja, enorm iets wilderen, ja. denk ik. Ja. Ja. Maar dat is zo'n pand waarvan ik zeg: van, dat is dat, uh, dat. Toen kwam eigenlijk net die winkelcultuur op. Mm -hmm. En dan uh, daar heeft. De allereerste, dat was voordat het een sigarenboer was, dat, uh, heeft daar een bakkerij gezeten. Oké. Okay. We hadden zoveel bakkerijen in ja. Zandvoort. Ja. het is ongelooflijk. Heel veel bakkerijen hebben hier gezeten. Heel veel. Ja. ja. Dus dat, uh... Maar ik zie <laughs> ook een tea room. Dan denk ik, uh, ja. de helemaal aan bovenaan. Nou, maar dat ja. was toch ook Hotel Driehuis? Of zat nee, hij dan weer nou, meer nee. naar, ja, naar boven? Ik heb me bezig gehouden tot de pand, ja, zie het nu, uh, van, ja, tot het afgebroken ja. werd, zeg maar ja. bij de Burenweg. Um, daarboven heb ik nog niet uh, onderzocht, uh, want daar is natuurlijk helemaal niks meer van over. Nee. nee. En um, ja, die tea room, ja, dat, uh, die zat inderdaad, daar, daar heeft een vroeger café Oomstee uh, ook ja. gezeten daarnaast. Uh, maar dat is natuurlijk allemaal wat ik uitgezocht, uitgezocht heb... is een beetje tot, tot, de oorlog, tot de oorlog. Soms ben ik er ook overheen gegaan. Omdat het dan gewoon zo interessant was om nog verder te kijken. Wat heeft er nog meer gezeten? Brossois is volgens mij ook een leuk verhaal. Daar heeft Albert Heijn gezeten. Ja, dat weet Niet. ik. Ja. Dus ja. We hadden, en dan, aan de overkant zat dan Dirk van den Broek. Dus dan was het... ja, maar dat is en die belaker. noemde zich ook concurrent. Ja. Maar wanneer, <laughs> tot wanneer zat Albert Heijn daar? Albert Heijn die heeft daar tot uh, 1966 gezeten. Ja, ik kan me nog herinneren. Ja, vanaf, vanaf ja. 1920... Ja heeft daar een Albert Heijn gezet. Het ja. nee. was een van de eerste Albert Heijn van... Uh, ja, er waren ongeveer op dat moment iets van 75 Albert Heijnen in heel Nederland. Of filialen eigenlijk. Toen, ja. en, uh, um, en, en Zandvoort dat had van. toen al een positie toen, om ja. Ja. een supermarkt te hebben. Ja, ja. ja hoe leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ga je ook rondleidingen geven? heb uh, nou, je hebt er, zoveel te vertellen. Ja, ik heb er heel veel te vertellen. Ja. <laughs> ik kan aan de gang blijven. Ja. Uh, ik geef één rondleiding, maar dat is eigenlijk voor potentiële sponsors, zeg oh, maar. is ja, okay. dus voor volgend jaar. Snap ik. Dus, ja. Uh, ja. Ja. ja. En het is toch altijd lastig, want het is natuurlijk buiten mm. ja. de rondleiding. En het leent zich ook misschien wel meer voor een, go een goede lezing of zo. Uh, want er is zoveel erbij. met foto's erbij. Ja. En over van vroeger en nu. Nou, als dat je dat gaat doen, uh, dan ben ik erbij. <laughs> ja, echt. Want ik nee, hou ja. ervan. Ja. Helemaal goed. Ja. Helemaal Heel goed. interessant. En, uh, Absoluut. Volgende, ik hoop, week dus. volgende week? Vanaf 11 ja. uur zie ik. Ja. Op zaterdag. En vanaf 12 ja, uur op uh, zondag. Ja, 11 uur is de opening in ieder geval um, uh, in het raadhuis. En uh, zondag is daar ook een mooie. Wat kost het? Niks. Nou, nee. Het is uh, gratis toegankelijk. Open hè? air. Ja. Open air. Open uh, ja, ja, ja. air. 13 en ja. 14 september. Van 11 tot 5. Ja. Nou, jongens. Ja, ik zou zeggen. Weer wat te doen. Ja, never a dull moment in no, Zandvoort, hè? No, loopt de route niet. <laughs> Haal de folder op en loopt de route. Nou, mag ik je heel hartelijk danken voor je uitleg. En, en uh, nou ja, in ieder geval voor je inzet wat, uh, wat dit betreft. Want het is hartstikke interessant natuurlijk voor elke Zandvoorter. Ja. En ook uh, voor mensen die Zandvoort beter willen, willen leren kennen. Ja, ja, ja. ja absoluut. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, goed. top. Hartstikke goed. Dank We wel. gaan muziek... Uh, Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Beyoncé was dat een uh, Hela. Hela heet het, Halo. Helo. dat zeg ik, Helo. <laughs> Bijna hetzelfde. <Hello>. Goed. Carina, <laughs> ja. wat gaan we doen? We gaan het hebben over het stemgedrag voor slechtzienden en blinden. Want 29 oktober mogen we weer naar de stembureau. Ik weet het. En het is gewoon uh, voor uh, mensen die heel slecht zien of zelfs blind zijn... Ja, toch wel heel erg lastig uh, om op een goede manier te kunnen stemmen. En dan hebben we het over de toegankelijkheid voor de stembureaus. Ja. En überhaupt het stemmen met de formulieren. en Ik vraag me af, hoe gaat dat nu eigenlijk in Zandvoort? We hebben hier Loek Boonen, Henk voor ons zitten. En uh, Loek, hoe gaat dat eigenlijk nu? Want ben nou, jij ik, helemaal blind? Of... Beurt, ja, ja. Uh, jij roert een on onderwerp aan wat voor, dag, voor vandaag niet op de agenda staat. Wij zijn hier alleen om te vertellen over de tweede, ieder in bijeenkomst in de bibliotheek. De kennismakingsbijeenkomst. Oh dag, ja. 11 september. Maar uh, nu je het onderwerp aanraakt, uh, ja. dan is het aan Ger en jullie om de tijd te even straks, dat Loek daar iets over vertelt. Zeker. Want als iemand weet hoe dat werkt, ja is daarom. Loek het. Ja. Ik had het later, in begin oktober, apart willen behandelen, want er is al een vraag van het stembureau naar Toegankelijk ja. Zandvoort gekomen, want ik vertegenwoordig Toegankelijk Zandvoort en Loek is de hoofdgast van onze tweede bijeenkomst in ja. de bibliotheek. Uh, en daar hebben we nog niet op gereageerd. En ik wilde dat eigenlijk begin oktober gaan doen... We ook om doen? blinden in Zandvoort te stimuleren... Ja. dat ze dus wel degelijk kunnen doen. Dan kom je toch nog een keer terug. Dat Sowieso. is misschien wel zo verstandig. Ja. Ja. Ja. Okay, dus, maar met de voorbereidingen lijkt het me... Hè, iedereen is er al druk mee bezig. Het is natuurlijk wel fijn... als iedereen weet hoe dat gaat in Zandvoort nu... op dit moment. Nou, weet je, als je, als je aandringt, het is een fluitje van een cent. Vertel jij het, Malou? Sinds twee jaar... De... Kan je de microfoon een klein beetje naar Loek? Uh... Ja. Sinds twee jaar moeten de gemeentes... het is een dure optie, moeten ze een mal maken. Mm -hmm. ja. En per elke gelegenheid dat er nieuwe verkiezingen zijn... moeten er nieuwe mals worden gemaakt. Want we weten niet of er één hm. politieke partij is of dertig. Ja. Of zoals de laatste keer, 37. Zo. Want dan had je een stembiljet. En die moest je omdraaien. Oh, sorry. Ja. Die moest je omdraaien. Om bij politieke partij 37 te komen. Mm -hmm. Dat blad, dat zet je in die mal. De plaat gaat naar beneden toe. En er zitten allemaal kleine gaatjes. En boven heb je de nummertjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat moet je maar voelen. Dus shit. Een stemgeluid bij, dat je alle partijen kon afluisteren. Mm -hmm. Politiek partij 1, P van de A tot en met 37. Mm -hmm. Dat kun je beter niet in het stembureau doen, nee, maar thuis dan ben je wel want, bezig. Want dan ben je uren bezig. Ja. Ja. Want ook alle personen die erop staan, die worden dan genoemd. Ja. Dus als je bij de PvdA komt en die per 50 opstaan, Zo. en je wil op nummer 50 uh, stemmen. <laughs> ben je even bezig. Dan ben je even bezig. Ja, dus je dus, moet je goed voorbereiden. Je moet je goed voorbereiden. Ja. Maar die mogelijkheid is er. Mm -hmm. Oké, okay, dat is mooi. Dus, maar ik weet niet of de gemeente Zandvoort dit jaar ook al een mal aan het maken is. Ik weet niet of alle partijen al geregistreerd zijn. Mm -hmm. Nou, dat is goed omdat uh, dat we dat nu even aankaarten. En dan komen we er later nog op terug. Dan uh, komen jullie nogmaals uh, vlak voor de verkiezingen... Ja. Naar de studio. Ja, en dan zou het mijn idee zijn... Dan... Doe, doe, doe de microfoon er even bij, Henk. En dan zou het mijn idee geweest zijn, of nog steeds... dat degene die ons per e-mail vanuit de stem... Uh, de verkiezingencommissie de vraag gesteld heeft... Uh, om dan samen hier te komen... Ja. en het nog eens luid en duidelijk uit te leggen... hoe het in de praktijk kan werken. En dan blijft het aan iedere keus. Ja. Doe je het of doe je het niet? Ja kan werken en om te verbeteren, eventueel. Ja. Ja. ja. En nu is er iets over de biep. Ja. Uh, toegankelijk Zandvoort uh, kent... Uh, na een bestaan van ongeveer een jaar... He, de Facebookpagina... hebben we drie activiteiten georganiseerd... Uh, met uh, behulp van de bibliotheek. Uh, mensen worden uitgenodigd... om daar naartoe te komen. Er zijn thema's aan verbonden. En deze keer is het dus thema... Blindheid zeg maar, om het maar heel algemeen te benoemen. Um, de inloop is vanaf 1 uur. Vanaf 13.30 worden mensen welkom gegeten. En is er een programma. Dat programma heb ik jullie toegestuurd. Dat is, bestaat uit een opening. Uiteraard door de voorzitter, Imka Drommel. En dan leest Amanda Pellering uit een boek voor. Een stuk uit een boek. Uh, waarvan de schrijfster ook blind is, uh, een Vlaamse schrijfster. En uh, dat leest zij voor als een soort introductie naar. Mm -hmm. En vervolgens treedt Loek op en die vertelt vanuit zijn uh, leven... Uh, hoe het ontstaan is en hoe hij er nu mee omgaat. Nou ja, en dan is er een, een, een gelegenheid tot vragen stellen enzovoorts, enzovoorts... En uh, dan drinken we nog wat met elkaar. Uh, het is uh, in de bibliotheek na school, dus Dennis Kool, ja. die ketert. Ja. Mooi. En uh, uh, we hebben er goede verwachtingen van. Ja. En dit keer is Hans Botman de verslaggever van de krant. We kennen hem. Ik kon hier nu niet zijn, maar hij is helemaal op de hoogte... want hij ja. heeft alle stukken op, ja. om ja. voor te kunnen bereiden. Want de eerste keer was Nel Kerkman er. En daar okay. hebben we bewust voor gekozen, omdat we natuurlijk weten dat binnen het gezin van Nel op gebied van handicap en dergelijke... ook het einde al gespeeld of gespeeld heeft. Uh, en nu hebben we een, noem het maar wat neutralere verslaggever, uh, Hans. Ja. Uh, hebben we veel uh, slechtziende en blinden in Zandvoort? Nou, dat is de volgende vraag. Ik ken, ik ken er twee, drie en dan ja. houdt het op. Oké. Okay. En zouden er eigenlijk statistisch gezien, ongeveer 370 personen blind of slechtziend moeten zijn. Waar ze zitten? In Zandvoort? In Zandvoort, statistisch gezien. hè. Een procent van de bevolking. Zo. Maar ben, jij, ben jij geheel, geheel blind, uh, Loek? Je bent of blind of slechtziend. Ik, ik ben een zwart kijker. <laughs> en je hoeft er geen geld voor te betalen. En ik hoef er geen geld Ja weet je. Onze doelgroep heeft cynische humor. Ja. Soms ja, ben goed. ik het wel eens... Ja. Nou, niet zat, maar... Ik snap het. De vraag is van, hoe komt het dat je blind bent geworden? Ik zeg, nou, liefde maakt blind. <lacht> maar ik heb daarom wel heel veel blind dates. <lacht> no. Weet je, en uh, onze doelgroep... Ja, wij, wij hebben allemaal cynische humor. Ja. Zo overleef je? In die nou, zin? Nou, weet je, we, het doet ons geen pijn meer. Het is gebeurd... We leren ermee leven. Het mm -hmm. wint niet. Je accepteert het niet. Nee. Maar we leren ermee leven. Ja. En we proberen er zoveel mogelijk uh, eruit te halen wat je eruit kan halen. Ja. Wat vind je het moeilijkste? Ja, je kan niet meer alleen de deur uit. Ja. Dus je, je bent heel blij met Henk. Sorry. He, je bent heel blij met Henk als begeleider. Ja, ja nou ja, zo heb ik er meerdere. Maar je ja. kan niet uh, lopend alleen de deur uit. Nee. Want er zijn. ...niet zoveel geleidelijnen in Zandvoort. En die heb je nodig. Hoe, uh, hoe doe je dat dan? Bel je op? Of uh, nou, heb je een netwerk? Net. Nou, heel veel zaken doe ik met de regiorijder. Dat is mijn allergrootste hulpmiddel. Oké. Okay. Want dat kan ik overal naartoe. Ja. Want ik heb uh, redelijk veel activiteiten. Maar ja, lopend, ja, er komen vrienden langs die zeggen van ben je thuis? Zullen we een stukje gelopen? Ja. Nou, dan gaan we wandelen. Ja, ja. Maar dus je alleen bent actief. Wat ja. heb je allemaal voor activiteiten dan? Wat, ja. uh... Op dinsdagavond heb ik mijn eetclub. En na mijn eetclub ga ik een biertje halen bij café School. Op woensdagmorgen ga ik zwemmen. <laughs> oh, goed. Op donderdag ga ik s'avonds naar de biljartclub. Op vrijdag ga ik fitnessen. Dat zijn mijn wekelijkse. Biljartclub, hoe doe je dat? Ik ben de var. <laughs> ja, ik, he? ik, ik, ik speel zelf niet. Want okay. dat gaat. Nee, dat, want dat gaat niet. Hij hoeft ook nooit te betalen voor zijn biertje. <laughs> Spelen zijn afhankelijk. Ja, ja, ja. Ik ben de, ja, ja, ja. de var. Ja. <laughs> dus uh, en ik heb uh, twee keer in de maand heb ik het uh, oogcafé. Okay. Ja, laat het café maar weg. Dus is een oogontmoetingsbijeenkomst. Ja. Mm -hmm. Want ik ben de enige die aan het bier zit. <laughs> <laughs> Eén één in Hoofddorp en één in, in Halem. Dan heb ik mijn maandelijkse lunchclub. Dat doe ik met mijn lunchclub. Dames, dat zijn mijn lotgenoten. Die komen dan twee keer in de maand. Dan komen we naar Huis in de Duinen. Dan gaan we daar smiddels lunchen. Ik vind het wel goed dat je zoveel doet. En ja, even heet. over dat zwemmen, want hoe doe je dat dan? Nou, Wij zouden langs, het dus moeten ervaren. Gewoon langs het randje zwemmen. Ja? Ja. Maar ja, je ziet natuurlijk geen uh, tegenliggers aankomen. Uh, ik zwem bij Nieuw Unicum. Ja. En waar ik zwem, moet iedereen daaruit blijven. <laughs> want, dat is, want dat is mijn... Ja. Dat is mijn... Ja, anders kan je geen vaart maken. Ja, je hoeft nogal... niet veel vaart te maken, hoor. Kijk, want... Ik doe het niet om gezonder te worden. hoor. De fitness ook niet. Het is meer voor... Uh, je bent in... Meer, de... meer, meer therapie. Ja. ja, je, ja. Moet ja. De je moet van de bank af. Ja, heel goed. Ja. Dat is wel een heel mooie boodschap aan iedereen. Dat is het lastige. Ja. Maar als je dat... En je moet het in eerste instantie zelf doen. Want mm -hmm. ze komen niet naar je toe. Mm -hmm. Je moet er eerst zelf op uit. En dan later komen ze vanzelf naar je toe. Mm. Want dan vinden ze het leuk om iets met je te gaan doen. Ja. En hoe vind jij de toegankelijkheid in Zandvoort? Uh, ja, over het algemeen in heel, in, in heel Nederland is het niet goed. Nee. Het te weinig. En dat heeft hoofdzakelijk, denk ik, met het kostenplaatje te maken. Mm -hmm. Wat is het eerste wat je zou veranderen als jij het mocht bepalen hier in Zandvoort? Eh... Uh... Nou, we zouden eerst beginnen met de, de overhangende begroeiing. Daar moeten de bewoners wat aan gaan doen. Daar heb ik last van. Daarvoor kan heb je echt ook... overvallen? Nou, dat is mij op oh, deze hoogte. Ja. Mm -hmm. Daarvoor heb ik ook een pet en bril ter bescherming van mijn gezicht. Ja. Want er is heel veel overhangende begroeiing. Mensen die niet blind of slechtziend zijn... of niet direct mee in aanmerking komen... Je bent er geen flauw benul van. Nee. Je bent er geen flauw benul van. Nou, wij zouden dat dus gewoon moeten ervaren. Ja. Ik heb in het Museum van de Geest, dat heet de Eerste Dolhuis. Ja. daar was ook een heel gedeelte over dat je niet kon zien. Nou, ik heb dat wel. Uh, het is heel. Het is gewoon echt heel lastig om. Uh, ja, je voor te bewegen dan. Je wordt er ook heel bang ervan. Er is een Velse Noord. Daar is een kerk. Dat is helemaal ingericht om mee te maken hoe wij, ja. onze doelgroep, door het leven gaan. Ja, ja. En in Amsterdam heb je een restaurant, daar kan je, je blind eten. Dat zit op de Amsteldijk. Oké. Okay. Dan krijg je een drie gangen menu voor je, voor je neus. En dan uh, nou, ga, maar, ga maar eten met de uh, ja. lepel. Ja, dat, ja, dan mag je hopen dat je genoeg nee ja, Je staat er helemaal niet bij stil, hè? Nee, daarom. Dus nee. het is eigenlijk heel goed voor iedereen. En ja. zeker mensen die het bepalen hier in het, uh, in het dorp. Ja. Dat die dus ook slechtziend of blind ja. eventjes gaan ervaren hoe het is om op straat te zijn. Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik ben uh, vorige week geopereerd als staar. En uh, ja, dan uh, zie je opeens een stuk beter. Gaat er een wereld voor je open nou, ja, het maakt het wel een stuk makkelijker weer, ja, ja. weet je wel. En je ziet meer kleur en, en uh, nou ja, die, die, het is net of je bril altijd vies is, ja. weet je wel. Al? Ja. En, en, uh, en als je dan geholpen bent, ja, ja dan is het... Uh, uh, maar er staat natuurlijk niet in verhouding wat, uh, wat, wat echte slechtziende uh, uh, mensen hebben. En, uh, zeker... Ben je al vaak gevallen, Luc? Nee, dat valt mee. Oké. Okay. Nee, want je, ja, je moet goed je stok gebruiken. Ja. ja. Kijk, ik heb gerevalideerd op het Lowwerf in Apeldoorn, acht maanden. En daar leerde ze je alles eigenlijk weer opnieuw. Hoe je opnieuw moet leren lopen. Wat voor mogelijkheden er zijn om weer verder door het leven te gaan. En na die acht maanden ben je uitgerefluideerd. Maar zijn... jij bent niet altijd blind geweest? Nee, ik ben pas elf jaar blind. Oh. Ik heb tot mijn 55ste kunnen zien. Ach. ja. Maar ik ben... Is dat een voor- of een nadeel? Dat weet ik niet. Kan nee. ik niet overoordelen? Want ik kan me voorstellen, als je blind geboren bent, dan, ja, dan weet je het niet anders. En, en, ja. Maar jij, jij weet hoe alles eruit ziet. Ja. ja. Maar goed, ik ben niet in Nederland blind geworden. Ik ben in buitenland blind geworden. Want ik was geëmigreerd. Oké. Okay. En ik ben eerst blind geworden. toen, zeven maanden later, heb ik mijn vrouw verloren. En toen moest ik terugkomen naar Nederland. Jee. Ja, dat zijn. Heel uh, heftig. Heftige dingen. Hey, de bijeenkomst is uh, gratis, heb ik begrepen. Ja. Bibliotheek, uh, uh, je, moet je je wel aanmelden? Uh, nou, bij voorkeur aanmelden. En dat, dat kan? Nou, het is gepubliceerd in de krant Ja. De gelopen week. Ja. Het is gepubliceerd door onze goede vriend Roy van Buringen. Ja. En beleef Zandvoort. Voor, maar ja, de social media, dat wordt door Amanda Pellerin en de Facebookpagina geregeld. Maar het is wel handig... Mm -hmm als mensen zich aanmelden, want dan kan ik met Dennis goed afstemmen... Ja. hoeveel koffie en thee en water die verzorgt. Ja. En niet onbelangrijk voor de afterparty... dat die dan ook nog wat verzorgt. Als je een biertje me. voor Loek, klaar. Een biertje voor jou. Hoeveel, en hoeveel bitterballen we moeten ja. En wat ik nog wel wilde zeggen is dat... Uh, ik heb benoemd dat uh, het eerste programmaonderdeel is een lezing uit het boek... en voor wie geïnteresseerd is en zich in zou willen mm -hmm. lezen... 23 plus. En dat is een boek van Annemiek van Münster. Die kon helaas niet komen, deze keer. Uh, Te koop bij de Bruna, neem ik aan? Ongetwijfeld. Ja. Of, of bestelbaar. Ja. Ik ja. heb geen ISBN-nummer. En wat ik ook nog even wilde zeggen hier... Uh, over toegankelijkheid gesproken, want daarvoor zit ik hier feit. Mm -hmm. uh, ik wil aanvullen op uh, Annemarie Zensen... Ja. in overleg met Hille Jansen dat van ons uit was de vraag gekomen... dat je bij de monumentdagen moeilijk boven kan komen, in principe. Nou, ja. Dus er is nu geregeld met de bodendienst... en de facilitaire dienst gemeente Zandvoort... dat mensen die per rolstoel of per... Uh, kom, hoe heet het? Rollator. Rollator, whatever. Uh, de toegang opzoeken van het, van het raadhuis. Dat dan de dienstdoende beveiliger... Uh, ze even naar de lift begeleid, zodat ze boven kunnen komen en ja, super. Wat goed. helemaal deelnemen aan, ja. het, uh, <SS Antán Pearl Harbor> mm. aan het evenement. <Wars> helemaal dus goed. Er is welwillendheid om het toegankelijk te maken. Ja, en, zo is en het. dat is mooi. Ja. De inloop is vanaf 1 uur en uh, de aanvang is uh, half twee En de bibliotheek is natuurlijk in de blauwe tram in ja. Zandvoort. Ja. Ja. Uh, ja, en die is op donderdag uh. gesloten. Vandaar mm -hmm. dat wij de mogelijkheid hebben om ja? een evenement te organiseren. Oké, donderdag 11 september. Dan is het voor iedereen duidelijk en het is gratis. Ja, we hopen dat er veel mensen komen. We hopen ook het ook. zo mogelijk van de gemeente dat ze meemaken Precies. waar het over Juist. gaat. Juist. Ja. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp wat u bedoelt. <laughs> <laughs> nou, bedankt hoor voor ja, jullie, jullie komst. Jullie bedankt voor de Oké, okay, Henk. En uh, voor de verkiezingen komen jullie ja. weer. Ja. kom je het ja. even vertellen, Loek? Zeker. Ja, dat is prima. Hartstikke fijn. Nou, heel veel sterkte en uh, maak er een uh, mooie... Het is in ieder geval topweer. Lekker helemaal... dus, uh, om oh. buiten te zijn. We gaan een uh, heel fijn weekend tegemoet. Oké, okay, dank jullie wel. Dank jullie wel. Nina Simon met feeling good. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. and I'm feeling good. <laughs>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 Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, het is uh, bijna 10 voor 12 en uh, we hebben de volgende gast. En die hebben we aan de telefoon: en dat is uh, Mark Remijn. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Nou, vertel het maar. Je gaat uh, de buitententoonstelling de bar, uh, boulevard... met 26 panelen uh, uh, van, met afbeeldingen van kunstwerken uh, tentoonstellen. Klopt dat? Ja, we hebben net uh, met een uh, groep uh, kunstenaars uh, Zandvoort Art uh, Boulevard geopend. En uh, nog een leuke groepsfoto gemaakt uh, bij de Zandvoort uh, Letters... En uh, de meeste kunstenaars uh, hebben hun eigen uh, werk... hun eigen kunstwerk uh, uh, op de panelen uh, mogen onthullen. Ja, en het is uh, eigenlijk een uh, voorproefje van uh, Zandvoort hè voor uh, 11 en 12 oktober. Uh, wat gaat er in dat weekend gebeuren? Ja, dan uh, hebben we de vijfde editie van uh, de kunstroute in het uh, hele dorp. Ja. Op uh, 26 locaties... En er doen dit jaar meer dan honderd kunstenaars mee in oktober. Zo, dat is, een, dat is niet gering. Dat is een hele leuke diverse groep. Hoe, hoe, hoe heb je dat allemaal bij elkaar gekregen? Ja, de, de deelnemers van, van voorgaande jaren... Die, dat is ongeveer de helft van, de, van die kunstenaars. En ook veel nieuwe en veel jongere deelnemers dit jaar... Ik ben uh, heel divers. Uh, dat, uh, dat belooft uh, heel verrassend uh, te worden op 11 en 12 oktober. Ja, Mark, we zijn ontzettend trots op de Zandvoort Art Kids, hè? Ja, de Zandvoort Art Kids. Uh, leuk dat je dat noemt, uh, uh, Carina. Die, uh, dat zijn vijf uh, jongeren die uh, ook uh, hun uh, kunst mogen exposeren in het louis David's carré. Dat is uh, een nieuw onderdeel uh, dit jaar. En dat vind ik echt super mooi om, uh, om te zien. En uh, vanuit uh, de organisatie, vanuit Rotary Zandvoort, uh, stimuleren we ook uh, uh, cultuur voor kinderen. En uh, dat past dus heel mooi in, uh, in dat idee. Zeker. En uh, kun je iets meer vertellen over de boulevard dan? Op de boulevard staan uh, uh, 30 panelen, waarvan dus uh, 26 uh, grote afbeeldingen van. Uh, van de kunstwerken. En uh, ja van uh, tuinbeelden tot uh, olieverf, uh, collages, fotografie. Heel divers. En dat is een mooi voorproefje voor uh, het weekend in uh, oktober. En dat blijft uh, staan tot oktober? Ja, zeker. Ja, dat is... Uh... Uh, de, nog uh, weken uh, te bewonderen en uh, te zien op uh, boulevard uh, de Va Vauge. Ja. Heel goed initiatief. En hoeveel boekjes worden er dit jaar gedrukt? Want het wordt er iedere keer meer. Uh, de de, de kunstrouteboekjes voor uh, met dus alle kunstenaars en alle locaties. Uh, de route die, uh, uh, die krijgt uh, volgens mij nu een oplage van, uh, van 2000 uh, exemplaren. Zo. En uh, het maximum van 64 pagina's, dat, uh, uh, dat is, uh, dat past net. Jee, het wordt bijna een catalogus. <laughs> ja, ja, ja uh, maar dat is, uh, ja, da daar zijn we nu de laatste puntjes op de i aan het zetten met dat uh, uh, kunstrouteboekje. Ja. Merk je niet dat website, uh, is ook al uh, alle informatie uh, te vinden ja. voor, uh, voor 11 en 12 oktober. En merken jullie dat er veel meer kunstenaars nu ook buiten Zandvoort uh, zich aanmelden? Ja, we hebben nieuwe deelnemers uit uh, Nieuw-Vennep, uh, Hillegom, uh, Haarlem, Amsterdam. Uh, maar ook uit, uh, ja, de, um, zelfs uit het buitenland en uh, uit het oosten van Nederland. Ik weet niet precies alle uh, maar ja, die, die groei die is ook zeker met de kunstenaars buiten het dorp te vinden. Hoe is bepaald eigenlijk wie er op de panelen komt voor de boulevard? Um, ik mocht het coördineren, de buitententoonstelling. En we hebben gezegd van nou, doe een voorstel als je mee wilt doen op een paneel... ...met het thema feestje, omdat we dus de vijfde editie hebben van Zandvoort Art uh, dit jaar. En uh, hebben we uiteindelijk een paar belangstellende uh, moeten teleurstellen en, en uh, geen paneel uh, kunnen geven. Maar dus de, de, de resolutie van de fotografie, uh, het thema, uh, dat zijn uh, de diversiteit. Dat zijn zo uh, aspecten geweest die we met, uh, met de selectiegroep uh, hebben bekeken. Maar dat uh, geeft wel hoop voor volgend jaar weer. Dus dat veel meer kunstenaars heel graag... ook op de boulevard al te zien willen zijn. Ja, en dit was uh, ook een, uh, een mooie nieuwe kans... Uh, om dus vooraf uh, uh, ook die, uh, die belangstelling al uh, op te wekken. En dat uh, ja, daar hebben we met twee handen aangegrepen. En eigenlijk is al het hele jaar natuurlijk de belangstelling uh, daar... omdat in het Oude Raadhuis steeds drie kunstenaars mogen exposeren... Ja, drie of vier en... ja. in de pop-up exposities en zometeen om twaalf uur uh, is er weer een nieuwe groep met drie uh, schilders uh, die uh, deze maand uh, de pop-up expositie in het Oude Raadhuis uh, bemannen en uh, bemensen, moet ik zeggen. Heeft de Zandvoort Art organisatie nog uh, uh, veel werk te doen of uh, ziet het er nu naar uit dat het wel allemaal uh, op rolletjes loopt? Nou, er zijn organisatorisch altijd weer uh, punten van uh, verbetering van uh, flexibiliteit uh, en uh, even schakelen. Dat, uh, uh, ja, dat blijft uh, spannend, uh, maar we, we hebben uh, ook extra uh, vrijwilligers, extra uh, hulp in de organisatie. En, uh, ik denk dat het een heel mooi weekend gaat worden, 11 en 12 oktober. Ja, Je hebt ook wel de tijd nodig, want er zijn 26 uh, verschillende, verschillende locaties... waar kunst te zien ja. is, hè? Dat klopt. Dat is ongeveer uh, gelijk aan uh, vorig jaar. Mm -hmm. Dus de, de, de spreiding uh, van de, de, de plekken waar de mensen de kunst kunnen bewonderen... is, is niet uh, veel uh, groter geworden met die 104 deelnemers... Maar dat jaar, dat, en elke ruimte heeft weer zo zijn kansen en zijn mogelijkheden. Dat, uh, dat is wel een aandachtspunt, dat uh, klopt. En het is allemaal gratis, hè? Ja, gratis uh, toegankelijk. Uh, ja, ja, dat op is belangrijk. en zondag van uh, 12 tot 5. Ja, Carina zit niet ja, te lachen. Ja, ik zit niet lachen. te lachen want, als ik dat vraag? Ja, want bij de open monumenten dagen, is het gratis. Ja, het is ja, gratis. Nou ja voor hetzelfde ja, geld. Ja, dat is toch goed, tuurlijk. Moet ja. je, moet je ja. een kaartje hebben. Ja, gelukkig, Ik weet het niet. Niet. gelukkig niet. Je kan wel de kunst kopen, dus je moet toch wel wat geld meenemen. Ja. Ja. Nou, laten we in ieder geval hopen dat het uh, lekker weer is. Ja. En dat het uh, heel erg druk wordt. En uh, onder, onder de noemer stap in de kunst. Je hoeft je niet aan te melden, hè? Nee, uh, uh, open inloop, uh, van harte welkom voor alle uh, belangstellenden. Uh, dat, uh, dat gaat zonder aanmelding. Nou, helemaal goed. Nou, super. We kijken ernaar uit. Ja. En ja, uh, tot graag. snel weer. Oké. Okay. Dankjewel. Oké, okay. okay. bye-bye. Dag. Nou, we hebben tijd voor nog één uh, liedje. Hè? Ja, en dan is het... Uh... En dan is het alweer twaalf uur. Zie je, het wordt ja, het vanzelf twaalf van uur. Twaalf uur. Ja. ja. ja. <laughs> Zij gaan. Nee, sluiten we af met Rihanna met Diamond. Kijk, die kan uh... het. Nou, dit is uh, Rihanna en het is bijna twaalf uur. Ik wil iedereen bedanken. En voornamelijk jou Carina. Voor, uh, ja, voor je hele uh, bijzonder uh, professionele en, en goede. Um, uh, uh, uh, we hadden het er net over. Nou, het komt ook door de goede samenwerking en hele mooie onderwerpen. Juist. En wij wat dat betreft ja. uh, boffen wij wel weer. Wij boffen met voor. En uh, nou we gaan nog een klein stukje Rihanna. Uh, Marja, ook hartelijk bedankt voor de voor de mooie muziek van de Alleen Maar Dames. Speciaal ja. voor de dol, dolomina's en, en uh, het, uh, het, uh, het, het, het, het verstoren van uh, alles wat er uh, gaande is en niet leuk is. Maar uh, nou ja, dat was hem. Ja. Fijne, fijne, fijn weekend allemaal. Fijn weekend.